Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan mensen van de Nederlandse regering naar het WK voetbal in Qatar. Er was de afgelopen tijd gedoe over. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Nederland niet moet gaan... omdat in Qatar de mensenrechten worden geschonden. Zo vielen er duizenden doden bij de bouw van de stadions.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 Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zegt dat Nederland toch een delegatie van het kabinet stuurt. Omdat ze zo beter kunnen zorgen dat Qatar dingen aan de mensenrechten gaat veranderen. Het zou ook kunnen dat de koning over een maand naar Qatar gaat. Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt eind november uit Nederland. De dienst zei eerder al dat het niet kan groeien... doordat de concurrentie met andere bezorgdiensten, zoals thuisbezorg, te groot is. 9000 bezorgers verliezen hierdoor wel hun baan. Ze krijgen een bedrag mee naar huis. De lucht in ons land is zo vervuild dat 1 op de 5 kinderen astma heeft. Dat is het hoogste aantal van Europa. Dat staat in de Kids Rights Index. Een groot onderzoek wanneer wordt gekeken... hoe goed landen scoren op allerlei dingen die voor kinderen belangrijk zijn. Nederland scoort niet alleen slecht op luchtvervuiling, maar ook op jeugdzorg. Kwetsbare kinderen die hulp nodig hebben, moeten daar vaak lang op wachten. En niet alleen jij en ik, maar ook winkels zijn druk bezig met hun energierekening. Bij een tuincentrum in Barneveld gaat de verwarming daarom op 15 graden. Zou een prima temperatuur zijn voor de meeste kamerplanten. En ook de bezoekers lijken er geen problemen mee te hebben. Ik snap het wel, ja. Nou, ik ben iemand die het niet gauw koud heeft, dus... Tuurlijk, waarom niet? Het kost allemaal al handen voor mijn geld. En we gaan allemaal zo naar de Filistijnen. Nee, weet je, dan maar een dikke jas aan. Zo simpel vind ik dat. De bezoekers van dit tuincentrum hoeven trouwens niet bang te zijn dat er geen kerstspectakel te bewonderen is dit jaar. Doordat het kerstdorp op ledlampjes brandt, vindt het tuincentrum het zuinig genoeg. Het weer een zonnige en droge middag en een graad of 15. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Alleen op de A2 staat nog file van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkeveen. Door een vrachtwagen met pech zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Laten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 Et dan oh Un petit bout de Marseillaise. Oh, non! un petit bout de la Madeleine. En on m'entend. Vive l'amour de la Française. Et vive la France et la Corrèze. Ouh. Tout vie d'art, des chansons. Moi, mon gars, je veux pas changer l'histoire Je ne veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Reguler, reguler, reguler, reguler. Reguler, reguler, reguler. Oh, oh. reguler. Et je m'en fous qu'il épousa un jour de gloire Faux -faux. Une demoiselle nommée Victoire Faux -faux. Elle était fille de l'échionnaire D'ailleurs elle sentait bon ouais. Devant le maire La belle n'a pas dit non Elle était fière D'être la moitié d'un con Allez Petit bout de Marseillais, petit bout de la Madone du Midi, à la française. Les et falaises. Tu finis dans des goujons. A moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je laisserai rien de rien dans les mémoires. Mais je m'en fous. Regain and regain, regain and regain. Regain je m'en fous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 Oui, je m'en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 Sorry! Triple Play is een programma boordevol afwisseling.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 When we're leaving ground, a journey homeward bound. Maybe we'll stay on the Milky Way, a room on Alpha Centauri with a view. We need to lift up, get out of here, travel with the speed of life. Your So fast, I stern the stride. She so clear was left behind. But well, midnight was an hour, baby.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 Als ik nu omkijk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 Hield me kranig, maar ik was liever gebleven. Ze lachte en zeiden Moet je daar nu ontreuren. Want daar in de stad kan je toch meer gebeuren. Je winter Juanas, Enrico Matias en Emmanuel klaarstaan om ons te begroeten. <middels>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 Cama, cama, cama, calma, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de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 Kamer, kamer, kamer, baby. Je ziet me met een masker, maar ik ben niet cama. Cama, cama, cama, zo. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo. Ik ben niet zo. Triple Play Muziek voor alle seizoenen. Oh gitaar gitaar, ma gitaar ouvre-moi bien ton cœur.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 Querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem à noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas estão tudo para nós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 pimba. brincadeira. Italië is eveneens een zonde stemming, waar steeds meer landgenoten hun vakantie doorbrengen. Momenteel erg warm, maar Dalida, Toto Coutinho en Umberto Totti en Monica Bellucci staan klaar met een muzikale doorslesser. En daarmee neemt Che mai non me ne andrò Ci ho già pensato ed ho già deciso sì, che un giorno tutto quanto finirà Li stivaletti rossi che piacciono poco a te Io li metterò ma per andarmene da te Ce ne andiamo Triple Play Songs waar de nostalgie van afdrijpt mi cantare con la chitarra in mano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 Con un vestito weer sul blu e la weer la domenica in weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer bandiere weer weer weer weer weer weer weer weer weer Buongiorno weer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 E sono nee, nee, italiano, un italiano vero.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 Da lasciamoci t'amo io sono te amo in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto comando io ma Doeg